waarbij renners bij wijze van tactisch steekspel stil blijven staan op de fiets. In 1955 hielden hij en een Italiaan het in Milaan ruim een half uur vol... totdat de jury er een eind aan maakte. Na zijn carrière was Derksen actief als, als baancoach... ook was hij wielermanager in het zesdaagse circuit. Jan Derksen is 92 jaar geworden. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend... aan de film The Tree of Life van regisseur Terence Malick...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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks deel 4 als de dag van gisteren. Van als de dag van gisteren. Dat is deel 4, het laatste deel. Het huiveringwekkende, spannende verhaal over een zwempartij in de Nederrijn. Maar nu eerst het milieu. De duurzaamheid. Op weg naar een wereld die alleen nog maar hernieuwbare energiebronnen heeft. Is dat Haalbaar. En, en, en willen wij dat wel, zo'n wereld? Ja, ha. We zullen misschien wel moeten, want hij is weer niet vergaan, zoals de Amerikaanse dominee Camping dit weekend had voorspeld. Hij had dat al eens eerder voorspeld in 1994. En dit weekend zou dat weer gebeuren. Om 18 uur lokale tijd moesten wij opletten, want het zou beginnen met aardbevingen. Hij had nog even hoop bij de vulkaanuitbarsting in IJsland. Maar helaas, meneer Camping, het is niet gebeurd. Dus er is een toekomst. En hoe is die toekomst? Dat zal toch een duurzame toekomst moeten zijn. Ja, dat dat willen wij natuurlijk allemaal. Als je dat aan iemand vraagt, dan zegt hij natuurlijk... ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja. Als individu wil iedereen dat wel. Maar wil de maatschappij het? Wil ons economische systeem het eigenlijk? Ik wil het, natuurlijk wil ik het. Uh, Johan Dibbets wil het, programma maken. Johan Dibbets, die wil het ook. Eindredacteur uh, Anton de Goede wil het ook. Huisarts Jan Nikkels uit, uit de Drentse Zuidwolde, die willen het natuurlijk ook. Nikkels is ondertussen zelf maar vast begonnen. Want iemand moet het natuurlijk gewoon doen. En hoe Nikkels dat doet, dat horen wij in de documentaire van vanavond... in de patatbak van de dokter. moet je een beetje op afstand houden, want anders dan zuipt hij de, de vul aan de koolza. Dus je hebt een vast van 1000 liter en dat staat dan in, in de garage. En dan, uh, nou, dan tank je elke keer gewoon je, je tank vol. En Ik doe dus een beetje uh, een half jaar met, uh, met, met, de, met, met die met, die, met, de, met, die, met 1000 liter. Ik vind het gewoon veel te leuk om zelf je eigen brandstof te hebben... ...wat niet uit die, die OPEC-landen komt. De meeste oorlogen worden vanwege de olie gevoerd. Hè? Kijk, uh, uh, dat is ja, daar is hij bijna wel. En daar weet hij ook. Hier wacht de hond altijd op. Ik ik hem eruit halen. Dan lekt er altijd weg. Voor hem is het hondenvoer, hè? Ik het geweldig. Je zou het ook over je sla kunnen doen. Ja, ja, dat doen we ook. Maar het is ook een soort actievoer met het vulpistool met koolzaadolie. Uh, ik heb er een goed gevoel bij. Ik vind het heerlijk dat ik, uh, dat ik niks met die olieindustrie uh, te maken heb. Wat heb je tegen de olieindustrie? De concentratie aan, aan macht en verkeerde belangen. Dus er staat helemaal haaks op wat je eigenlijk met de wereld zou willen. He, dus Dat we toch een, een duurzaam ecologisch systeem met z'n allen gaan, gaan opbouwen. Maar dat, die olieindustrie dat, dat, die heeft heel, heel andere belangen. En dat, dat ondermijnt een heel boel wat ik waardevol vind. Ja, en dat, dat leidt in mijn optie tot, tot situaties waar ik bijna excessen vind. Dus, dus uh, ik, ik wil dat gewoon niet. En, uh, en met het systeempje wat wij nu hier bedacht hebben, dan kom je daar uh, onafhankelijk van. En, en ik denk dat het goed is. De patatbak van de dokter. Zo noemen de patiënten van huisarts Jan Nikkels uit het Drentse Zuidwolde zijn witte VW-transportbus. Een busje dat dagelijks gebruikt wordt om visites mee te rijden. dokter Stas achterin. Als hij door de straten rijdt, dan verspreidt het busje een licht, zoete geur. Jan vindt het een lekkere lucht. Een grand cru onder de bloemenaroma's. De geur blijft hoog in je neus hangen. Lekker, zegt Jan, en hij is zichtbaar trots op zijn koolzaadkarretje. Klimaatneutraal autorijden, mooie geel-gouden velden met wuivende koolzaad, dat is waar hij van droomt. De dokter is nu bezig om meer automobilisten en boeren in het dorp te zoeken. die samen hun eigen olie gaan maken. Deze bus die rijdt op koolzaadolie. Ja. Maar je gaat nu ook een eigen koolzaadolieproject opstarten. Hoe heet ja. het project? project Zuidwolliger Olie. En dat is Zuidwolliger Olie. 15 automobilisten, 20 bunden koolzaad. De boeren verbouwen het. Uh, het zaad wordt uh, verzameld, het wordt gemalen, er komt de olie uit. En die zijn voor de automobilisten. En de, het restproduct, de koolzaad is groot. dat geven we weer terug aan de boeren. En die kunnen dat gebruiken als uh, vervanger van de sojabrok, als, uh, als veevoer. Dus plaatselijke boeren. Dit najaar gaat de eerste, eerste winterkoolzaad in de grond. Dan gaan ze in Zuidwolde zelf olie maken. Ja, ja dus we, we, we worden onze eigen energieproducenten. En uh, Dus dan zijn er 15 automobilisten in Zuidwolde die losstaan van de OPEC. Nou, Dat is toch een prachtig gedachte. Je eigen dollars. onze eigen dollars, ja. In zijn bus rammelen we over kleine weggetjes. We gaan naar de schuur van Ron Abersson, waar een klein koolzaadpersje staat. Hij en zijn vader zijn pioniers op het gebied van koolzaadolie in Nederland. Er hebben vele aanmoedigingsprijzen gewonnen voor hun ideeën. In 2005 werd samen met de boeren uit de streek rond Farmsen, Friesland, een koolzaadoliefabriek gebouwd. Een paar jaar later kwam er ook in Harlingen een fabriek om de olie op grote schaal te produceren. Er is in die tussentijd meer dan 50 miljoen liter gemaakt. Ik merk dat Jan bewondering heeft voor deze twee en erbij wil horen. Maar... De fabrieken staan nu stil. Het knarst. Ja, hij moet even gewoon komen. En daar stroomt de olie uit. Even door. een bakje. Ik wel in Het is een soort koffiemolen. Dan lijkt deze wel op jou. Ja. Ja. Dit kan ik achter in mijn schuur. Dit kan overal. Ik zit in de tussentijd gefascineerd te kijken naar de, naar de dronnen die dit ding uitpoept. Oh. En, uh, en er is een prachtige... Prachtig voedsel voor het, voor het vee. Hè? En waarom hebben we dan geen koolzaadpomp bij de gezinepomp ja. Als het zo Nederland heeft, heeft te veel fossiele belangen, denk ik. Dat, dat vind je terug in onze wetgeving. De overheid is een groot aandeelhouder van onder andere aardgas. Ja, maar en verstrengen en we, er we er nou niet in een enorme complottheorie? Nou, dat dacht ik dat het nooit bestond, maar uh, nu we langer hiermee bezig zijn, we zijn hier al vanaf 2002 mee bezig, komen we er steeds meer achter dat uh, alles verweven zit, zeker in Den Haag. De feiten verdraaien. Bij wind- en zonne-energie wordt gezegd van uh, het, het heeft alleen maar subsidies nodig, dat soort dingen. Maar dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet waar, want we kunnen zelf heel veel banen ermee creëren. We kunnen een schone energievoorziening daarmee creëren. Uh, maar het hoeft helemaal geen geld te kosten. Het levert juist geld op. We leven nu van een spaarpot, dat heet aardolie. Uh, je pakt het uit de grond en je doet er niks voor en je verbruikt het en het is weg. In het begin van 2000 was er dus een accijnsverstelling in Duitsland voor um, hernieuwbare brandstoffen. Dat was voor biodiesel en voor puur plantaardige olie. En in 2006 nam dat zo'n vlucht dat um, 11% van het totale dieselverbruik in het wegverkeer werd vervangen door biodiesel en PPO. En toen kwamen de, een aantal ministers van andere EU-landen die, die hebben gezegd tegen Duitsland van ja, wat jullie nu aan het doen zijn, jullie overcompenseren je eigen transportsector, hou daarmee op, want anders dagen we jullie voor het Europese Hof. Dat zou concurrentie zijn. Ja, toen hebben ze in augustus 2006 heel snel accijns zijn ze gaan heffen op deze hernieuwbare brandstoffen. En ze hebben die complete markt afgebroken. En hoe gaat het nou met jullie fabrieken hier in het noorden van land? Nou, wij hadden een accijnsverstelling um, tot en met 2010. En wij zouden een overgangsregeling krijgen voor drie jaar. Dus die, vorig jaar juni is dat aangevraagd bij de Europese Commissie. Tenminste, dat, zegt, dat zeggen ze bij financiën. En ze hebben gezegd van het is een hamerstuk, het zal zo klaar zijn. En uh, we hebben nog steeds geen accijnsvestelling, dus we moeten nu deze brandstof met accijns verkopen. En, uh, de prijs zit nu uh, rond de 1,90 euro tot, tot 2 euro per liter. Zeg maar. dus, 2 euro per liter om schoon te rijden. Ja, dat, uh, dat maakt het gewoon heel lastig en dat maakt het voor ons moeilijk om uh, te kunnen bestaan. Zeg maar. Er zit dus een ontmoedigingsbeleid achter. Het is niet logisch verklaarbaar. Hè? Als je en, en Kyoto tekent en daarachter staat. En, en, uh dan zou dit een veel uh, financieel aantrekkelijker systeem moeten gaan worden. Maar Ron, is de discussie niet van met dit soort ideeën van hoe duurzaam is het? Je gaat het verbouwen in plaats van voedsel. Ja, maar je moet even kijken naar het totale plaatje. Hè? Dus, dus je gaat koolstolie produceren, daar vervang je diesel mee. Dus iedere liter koolstolie vervangt een liter diesel. Wat hier geproduceerd kan worden, dat hoef je dus niet te importeren. Dus dat geld verlies je ook niet naar het buitenland. Ten tweede, twee keer zoveel... In, in massa heb je aan koolzaadkoek koek wat je produceert. Daarvoor hoef je geen soja te importeren. Maar die soja, moet je, als je dat importeert, dan gaat je geldstroom ook weer richting Zuid-Amerika, zeg maar. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dus in Duitsland is dat onderzocht door het IVE-instituut. En die hebben gekeken van ja, wat, wat kost ons nou als je dit, dit accijnsvrij zou laten? Nou, het kost helemaal niks. Het levert juist geld op. Je zult heel anders moeten gaan denken. Uh, dat wil zeggen niet dat je de het recht op energieopwekking in de handen geeft van uh, grote partijen... maar dat je het bottom-up gaat, gaat organiseren. Dus dat je, dat je veel meer verdient, dit soort initiatieven, heel veel bij elkaar... dat die samen een veel positiever effect voor je binnenlandse economie... en, en, en de milieuaspecten hebben dan de beleidsmakers denken. We, we willen als het ware voor een gelijk speelveld hebben. Als je, als je zegt voor aardgas 3 cent per kubieke meter... Accijns. accijns? Geef ons dan ook 5 cent voor die PPO. Nou, daar redden we ons wel mee. En nu moet je 43 cent accijns betalen. Maar aardgas is vrijgesteld, terwijl het ook fossiel is. En men zegt dat is schoon al. Nou, het zal allemaal wel, maar een aardgasmotor die stoot ook um, methaan uit. Dat is een niet gelimiteerd gas, zeg maar. Maar dat is 21 keer schadelijker dan CO2. Maar daar heeft niemand het over. Maar, maar we hebben veel aardgas over. Dat past beter. Snap je? Wij hebben nu de macht om energie te produceren en dat wil men niet uit handen geven. Dat is het grootste probleem. De groene revolutie begint het nooit? Nou, die is bij ons al lang begonnen alleen uh... <laughs> dit is al revolutie. Zo, <laughs> so, nou. Je hebt het gehoord, hè? Hey. Dat is nou het dat, als je hoort dat, dat een stel van die idealisten dan iets willen... ...en dat het door, de, door, de, door de overheid, door de accijnspolitiek, de btw die ze nog willen heffen... ...dat er zo'n heel, pro heel, heel project om zeep wordt geholpen. Dat is zo frustrerend. En er staat zo haaks op, op de doelstellingen die je dan zogenaamd als, als overheid hebt... Kijk, als je al, al dit soort projecten op, op, op die manier uh, om zeep helpt. omdat je blijft geloven in de, in, de, in de oude economische orde. Ja, dan rijdt ja, het is rustig. Dan, ja, ja, ja, ja. Maar dan, dan kom je er dus niet. Hè. En dan, dan denk ik, het is een fundamenteel foute gang van zaken. Want je, uh, als je praat, dus over. als je duurzaamheid wil stimuleren. Dit staat er gewoon haaks op. Je hebt het nu gezien. Is de dokter een beetje kwaad? De dokter is. is boos en verdrietig. Stel oelewappers zijn toch. het toch. Het inspireert mij wel om gewoon te laten zien, kijk jongens, zo kan het ook. En dan moet je nu, hoe de omstandigheden nu zijn, moet je gewoon om de overheid heen, want anders kom je er niet. Als de vervuiler zou moeten betalen, dan zou je dus de accijns op de vervuilende brandstoffen, leest de diesel en benzine, veel hoger moeten maken. En de schone technologieën, moeten stimuleren. Kijk, wij, wij proberen hier in Zuidwolde gewoon een eigen project op te, op te richten, maar dan moeten we dus tegen de stroming inroeien. En dat doe ik graag. Ik bedoel... Uh, want ik maar ja, zou... Je krijgt dan wel gelijk de rol van een soort van donkey shot. Ja, maar de, de, van dan kun je ook zeggen, ja, misschien dacht donkey shot dat ook, maar wie is er nou eigenlijk gek? Ik bedoel, als, je, als wij op de manier doorgaan zoals we nu doen en zoals de overheid uh, blijft stimuleren, ja, dan komt het dus niet goed. Terwijl... <coughs> Als, het, als, we, als, als ons project, als dat echt veel navolging gaat vinden, ja, dan, dan maak je weer een, goede, een, een stap de goede kant op. Nou ja, de weg naar duurzaamheid is lang. Maar misschien is die wel uh, vol met uh, elektrische auto's. Ja, dat, dat wordt ook een belangrijke poot in het geheel. Hè? Ja. Ik wil uh, dat we nu op weg gaan naar Arnhem. Ja. Naar uh, Peter Molengraaf, hij is directeur van Allijander. Ja. Netwerkbeheerder van gas en elektriciteitsleidingen. Ja. En uh, ja, zij moeten als eerste reageren op uh, als Nederland besluit om alles elektrisch te gaan doen of ja met biogas, want dan moeten er leidingen bij. Ja. We moeten met uh, Molengraf maar eens gaan praten over hoe hij die duurzame toekomst ziet. Ja. Ik ben heel benieuwd. Goeiedag. Goeiedag. Goedemorgen. Johan Nikkels. Peter Molengraaf, dag. Ja, Jan Nikkels. We zijn gearriveerd. Ja. Ja, daar zijn we. Met een de, met de, met de koolzaad uh, auto. Met een koolzaad auto. Ja. Ja. ja. Op weg naar duurzaamheid. Mooi. Ik zou bijna hopen dat dit dan de eindbestemming zou zijn, maar zover zijn we nog niet. Ik, ik zie hier alle mooie elektrische auto's staan. Dus, uh, ja. Ja. ja. Leuk. Meneer Molengraaf, gebruikt u hem zelf? Elektrische... Ik gebruik hem wel eens. Ja. Ja. Ja. Hoe rijdt u? Nou, hij rijdt prima. Heel, uh, heel geruisloos en, uh, en, en snel. Uit onderzoek van Milieu Centraal heb ik, hebben we gelezen... dat um, 5% van de Nederlander erover denkt om elektrisch te gaan rijden. Dat zijn dus 350.000 mensen. Ja. Wat betekent dat dan voor een bedrijf als Alliander... als je de elektriciteitsleidingen uh, moet beheren? En wat het voor ons uh, betekent, is dat uh, het zijn eigenlijk twee mogelijkheden of het past gewoon in het bestaande net, of we moeten heel veel uitbreiding doen. En dat hangt vooral af van het moment waarop die elektrische uh, auto's uh, worden opgeladen. Ja, als we er met elkaar voor kiezen om dat uh, zeg maar buiten de piektijden te doen, tussen uh, vijf uur s middags en zeven uur s'avonds, ja, dan, uh, dan kan het eigenlijk uh, zonder uitbreiding van het elektriciteitsnet. Maar als we allemaal op dat piekmoment ook nog onze elektrische auto's opgeladen, uh, op willen laden als we ook willen koken en de verwarming aan moet en uh, nou ja allerlei andere dingen die tussen 75 en 7 gebeuren. Dan moeten er kabels bij. We moeten er niet alleen kabels bij maar ook centrales en ik denk dat we met elkaar dat eigenlijk moeten voorkomen. De overheid heeft het altijd over 20-20-20 20, 20, 20, 20 ja. procent CO2 uh, reduceren en uh, NOx en uh, fijnstof. Wat voor plan ligt er van de overheid bij u in de lava wat als leidraad geldt voor duurzame energiegebruik in Nederland? Ja. Is het een dik rapport? Nou, ik, ik kijk steeds in mijn la, maar ik kan het nog steeds niet vinden. En uh, die, die netwerken proberen wij natuurlijk voor te bereiden op die omslag naar duurzame energievoorziening. Maar uh, ja, ik heb tot nu toe geen uh, echt een plan uh, kunnen vinden. Uh, wat ik wel zie is dat er heel veel ambities zijn. Die zijn ook wel gemeend. Daar, daar ontbreekt het echt niet aan. Ja, er is niet echt een, uh, een plan wat, uh, ja, zoals ik dat in mijn bedrijf doe, een plan wat. Uh, gewoon van vandaag naar, naar morgen optelt met concrete stappen. Ja, ik denk dat de intenties heel goed zijn, maar ik denk niet dat we zonder plan er uh, ook echt gaan komen. Ja, dus ik maak me wel zorgen met vele anderen of wij die doelstellingen voor Nederland wel gaan, uh, gaan halen. Ja. Zoals het nu lijkt, halen we het dus, als ik het goed begrijp, niet? Nou, de concrete plannen die er nu liggen tellen niet op naar uh, waar we moeten komen. Nee, precies, dus... Ja. En dus dan zou je kunnen zeggen: Van goh. waarom is dat plan er nog niet? Ja, dat, uh, dat vraag ik ook wel eens. En dan krijg ik bijvoorbeeld als antwoord: ja, maar we hebben bijvoorbeeld wel uh, convenanten uh, afgesproken met de provincies en met groepen bedrijven. Nou, dan, dan ga je al die convenanten lezen. En uh, bijvoorbeeld die convenanten van de provincies. Ja, de, de provincies hebben dan weer met al hun gemeenten in de provincie afspraak gemaakt. En die hebben ook allemaal uh, ambities, nog steeds allemaal hele goede, goede intenties. En uh, je ziet ook dat die gemeentes dan op hun beurt wel met, met de bewoners en de bedrijven in hun gebied... Uh, ja, proberen uh, die omslag te gaan maken, energiebesparing uh, te stimuleren, uh, zelf van alles doen met, met, hun, met hun eigen vervoer, stadsvervoer of streekvervoer... of hun eigen mobiliteit om, om dat duurzamer te maken... met woningcorporaties aan de slag gaan. Dus je ziet wel heel veel activiteiten. Nou, misschien moet je daar ook wel uh, vertrouwen in hebben... maar uh, een plan is er niet. We zitten weer in het busje. Ik vind dat er een overeenkomst is tussen de directeur van Alleander en Jan Nikkels. Ondanks het feit dat Peter Molengraaf bij Shell vandaan komt... een bedrijf dat voor Jan symbool staat voor de oude economie... waar hij niets mee te maken wil hebben, voelden ze elkaar wel aan. Hadden een klik. Zonder dat er een echt plan van de overheid is dat leidt naar duurzaamheid... zijn beide zoekende naar hoe nu verder. Allebei barsten ze bijna uit elkaar van de goede bedoelingen... Hebben een verloren gevoel omdat ze de weg naar duurzaamheid kwijt zijn en gaan toch maar door. Het heeft iets tragisch, roepende in de lege woestijn die overheid heet. Wat vond je van, van Peter Molegaaf? Ja, kijk, hij, hij moet reageren op de markt dus. En hij weet dus helemaal niet welke kant het op gaat. En er is dus. Waar ik stuitend vind, er is dus geen plan, hè? Stuitend. Ik denk van ja, als je nou iets, iets wilt, je wilt 20% reductie, dan moet je toch een plan hebben. En hij, als hij, overheid. Als overheid. En, en dan hoor je van zo'n zo iemand dat je denkt van ja, die, hij, hij, hij moet dus maar afwachten van welke kant het op gaat. En dan moet hij wel een systeem creëren waar de komende 40 jaar dan, dan weer meegaat. De grootste stimulans voor de vergroening van de economie zit hem dus niet in de energiemaatschappijen, maar zit hem in de burgers. Je de vraag stellen, wat gebeurt er als jij en ik, de consument, zijn eigen energie kan opwekken? Niet ja, dat... meer afhankelijk van een energiemaatschappij. Precies. Ja, dat, dat vinden de grote jongens, de grote spelers in de markt die we nu met de Shell en, en, en de grote energiemaatschappijen, die vinden dat dus niet leuk. En, en, en doordat je een innige vervlechting hebt van de overheid met die energiemaatschappijen, gaat daar in mijn optie dus daar geen stimulans vanuit van de overheid. Van nou jongens, Ze hebben geen belang bij. Nee, nee. Het systeem waar ik voor sta is dat, dat burgers dat zelf die, die mogelijkheid krijgen. Nou ja, kijk, een beetje wat mij opvalt? We, we zitten hier vlak bij de Duitse grens. En, en, en uh, dat in Duitsland. zijn ze dus veel verder gekomen in, in, de, in de afgelopen 15 jaar dan in Nederland op, op, op duurzaamheidsgebied. Nou. Hoe kan dat nou? Wat maakt het nou dat, dat, dat Duitsland wel uh, die vertaalslag kan maken en Nederland niet? We moeten nu naar uh, Utrecht, naar de faculteit geowetenschappen. We hebben daar een afspraak met de een laatste minister van Milieu, Jacqueline Kramer. Ze is daar nu ook directeur geworden van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid. Ze zou er dus iets vanaf moeten weten, ja. Een paar jaar geleden met ons gezin zijn we naar Oostenrijk gefietst. Gewoon ja. door, door Duitsland. De prioriteiten die je voelt, die daar gesteld zijn, dat is heel erg anders dan in Nederland. Als je in Nederland terugkomt, ik schaam me bijna. Dat je denkt van, wat, wij bakken er eigenlijk niks van. Hè? Dat, dat, welke dingen hebben nou gespeeld dat je zegt, nou, maar dat was de rem erop. Wat, ja. wat bepaalde het verschil? Ja. Nou, dat, het heeft mij natuurlijk ook bezig gehouden. Ja, omdat ik dacht, als minister, ja. kan ik een aanzet geven om nu een lange termijn beleid in gang te zetten. Ja. En los van dat de overheid uh, al, ja, toch elke keer weer een andere kant ja, op zwengelde... Ja, heb ik zelf het idee dat in uh, de beginjaren van de opkomst van het milieuvraagstuk... de deskundigen vooral uh, de kar hebben getrokken... dat daar de overheid snel uh, aanhaakte om wetgeving uh, in gang te zetten. Maar we lieten de, ge de gemiddelde burger gewoon links liggen. En daarnaast is nodig dat er een overheid die zegt... kijk, en zo kunnen wij, wij dat nou stimuleren. En, en daar scheelt het aan, zeg. Ja, daar scheelt, de burger voelt niet dat die overheid zegt van... ja, jongens, kom op. He, wat, wat je dus in Duitsland wel voelt. Ja, en, maar en toen Nederland... ik uh, dus minister was... Ja. hebben we juist die lijn heel duidelijk wel ingezet. Heeft is een en... tegenwerking ondervonden met plannen? Want uh, af en toe heb je uh, tegenstrijdige belangen natuurlijk in een beroep als politicus heb je altijd tegenwerking. Waar lagen die dan het meest? Nou ja, kijk, waar we het over hebben... is toch een economie die op een andere leest gaat schoeien. En er zijn winnaars en verliezers. Dus degene die het meest uh, ja, een kans zien... om zichzelf ook in de markt te versterken, die gaan eerder mee. Maar wie hebben ook het meeste verliezen? Alles wat uh, een vermindering is van wat er in het laadje van de schatkist komt... is natuurlijk een probleem. Ja. ja. ja. <laughs> ja Toen was het maar zo, zo zijn er meer zaken. Ja, ik, d, d, d, er zijn natuurlijk altijd hobbels te nemen. Je kan niet uh, alle vergroeningsmaatregelen natuurlijk er zomaar doorheen krijgen. Maar we hebben wel een enorme stap gezet... Want die zuiniger auto's, die werden echt gewoon financieel aantrekkelijker gemaakt. Uh, maar het uh, financieel uh, heel erg uh, sterk sturen van allerlei uh, brandstoffen, uh, dat was lag moeilijker. En was het dan, laten we maar zeggen, de minister van Financiën die aan het piepen ging? Of Nee, maar dat de is markt? dan zo'n uh, combinatie natuurlijk. Dan, dan krijg je dus... Uh, de minister Shell. en Shell. Uh, ja, daar kan ik ook niet zo vreselijk over zeggen, maar dat begrijpt u natuurlijk ook. Wat voor maar spanningen dan... dat levert met de oude en de nieuwe economie. En die oude economie heeft te verliezen, dus die zal niet uh, meteen vooraan lopen met laten we dit doen. Meneer, is die er wel, die nieuwe economie, die biobased nou, economie? Nou ja, kijk, zo'n overgang naar een hele nieuwe economie die kost 30 jaar, op zijn minst. Maar we nou, zijn toch al een tijdje bezig. Liggen we op uh, koers? Ik vind dat er uh, bij het bedrijfsleven steeds meer voedingsbodem komt om die draai te maken. Ik vind dat op dit moment uh, de overheid uh, niet het meest voor oploopt. En dat deed ze ook niet toen ik minister was. En waarom niet? Omdat in de politiek en in de overheid men altijd toch eerst het gevoel moet hebben... we moeten wachten tot er voldoende draagvlak in de samenleving is voordat we die stap zetten. We hebben een ander kabinet. U heeft het al een beetje aangegeven. Ligt, ligt die ontwikkeling nu gewoon stil? Hobbelen we achteruit? Er is in de maatschappij steeds meer voedingsbodem van... er gaat een vernieuwing gewoon komen. Maar ja, er ging een streep door de linkse hobby's. Dat, dat is politiek die het in die termen zegt, maar dat is gewoon niet de samenleving. Maar in 2050 zullen we een economie hebben die er totaal anders uitziet. van het gesprek met uh, Jacqueline Kramer. Uh, zij, zij is tegen muren aangelopen, heb ik het gevoel. Maar ik vond dat ze de rol van uh, de consument... Van, ja, die moet nog overtuigd worden en mee... en die hebben we vergeten ja, te informeren en mee te laten doen... in het hele proces, terwijl ik zoiets heb van... volgens mij zijn er Jan nog genoeg, zoals jij die die met ideeën komen om dingen te doen. Ja, dat gevoel heb ik ook. En je hebt genoeg mensen, ik merk dat ook aan de boeren en aan ondernemers... die heel graag dingen willen. Oké, okay, Wageningen, moet naar de universiteit. Volgens mij is het daar rechts. We gaan daar praten met Lotte Asveld. Zij is van het Ratenau Instituut, filosoof. Ja. En heeft dus dat rapport geschreven over de biobased based economy. Ja. Dus hoe moet er een economie eruit zien... Dat is gebaseerd op duurzaamheid. Ja. En we gaan praten met Adse Jan van der Groot. Ja. Hij is hoofddocent uh, agrotechnologie en voedingswetenschappen. Ja. En hij sleutelt aan uh, vleesvervangers, want vlees dat kan straks niet meer. van de universiteit in Wageningen. Lotte Asveld. Hoe verduurzaam je de huidige economie? Wat moet daarvoor gebeuren? In ieder geval moeten we erover hebben wat duurzaamheid voor ons betekent. Wat voor landbouw willen we ook bijvoorbeeld? Is dat een idyllische landbouw met koetjes in de wei? Of zijn we bereid om een heel technocratisch systeem op te zetten... bijvoorbeeld met megastallen? Dat zou je moeten onderzoeken, maar het zou best kunnen zijn... dat, we, dat het heel duurzaam is om een heleboel monoculturen neer te zetten... met uh, grote... ...machines om het te oogsten. En uh, dat handwerk of biologische landbouw helemaal niet is wat duurzaam is. Nou ja, dat soort keuzes. Maar we moeten ook gaan nadenken over de consumptiekans. En daar kan bij horen dat we minder vlees gaan eten. Adse Jan van der Groot, wat heb ik straks op mijn bordje? Ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk nu nog niet. Wat je eigenlijk met vlees doet is... Uh, ...je verbouwt graan, je verbouwt soja. geeft dat aan het beest. Dan wordt het eiwit uit die plant omgezet door het beest naar spierweefsel... Maar dat doet hij helaas maar met 3 of 4 procent van het eiwit. De rest verbruikt hij. Dan schijnt hij uit. Dan hij uit. En dat maakt het heel erg inefficiënt. En daarnaast heeft vlees ook nog veel waterverbruik tot gevolg. Op dit moment verbruiken wij in de wereld ongeveer 3 kwart van het beschikbare zoetwater aan de vleesconsumptie. En de verwachting is dat de vleesconsumptie nog zal verdubbelen in de komende 20, 30 jaar. Daar gaat mijn barbecue. Daar gaat u barbecue. Maar hoe, hoe bereiken wij de omslag van laat zeggen, de huidige economie naar die nieuwe economie? Ik denk twee dingen. Eén ding is dat we heel erg inzichtelijk maken wat duurzaamheid is. En ten tweede moeten we ook ja, naar de zachte kant van, van de economie kijken. Uh, wat vinden mensen belangrijk? Wat voor intuïties hebben ze over duurzaamheid? Zijn we bereid... Om daar de keuzes te maken, zoals bijvoorbeeld tegen de biologische landbouw, als dat niet duurzaam blijkt te zijn. Welke producenten vertrouwen we? Vertrouwen we Shell als het gaat om biobrandstoffen te produceren en de claim dat het duurzaam is? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat vertrouwen vorm krijgt? Met Bijvoorbeeld certificaten. Gaat dat werken? Nou, dat soort kwesties. Maar genetische modificatie is ook een hele belangrijke. Als het blijkt dat we daar duurzaamheid mee kunnen bereiken, zijn we dan bereid om genetische modificatie toe te staan. Het is wel, wel vloeken laten... in de kerk wat je nu doet. Ja, maar als je het kunt laten zien, hè, je moet het, als, het, als je het echt duidelijk kunt maken. Monsanto die kwam met de spreuken dat genetische modificatie de honger uit de wereld zou helpen. Nou, Dat is gewoon nooit gebeurd. Maar als je kunt laten zien dat het echt een bijdrage levert aan een betere wereld. Dat heel, heel veel van de weerstand niet tegen de technologie zit. Maar ook uh, tegen de manier waarop het wordt ingezet. Uh, ik sta er niet uh, juichend tegenover. Ik denk dat, het, uh, dat we nog heel veel ruimte kunnen hebben in de bestaande productieketen. Het zou heel interessant zijn, als de overheid er zou verplichten om in het gehakt bijvoorbeeld 20% plantaardig materiaal bij te mengen... kunnen we heel eenvoudig, consumenten zullen het nauwelijks merken, een belangrijk deel van de vleesconsumptie verminderen. Ik heb heel vertrouwen in de burger. Consument heb ik wat minder vertrouwen, maar ik vind ook dat het consument onethische keuzes wordt gegeven. Als jij een kilo-klaller kan kopen voor 3 euro en je moet een vleesalternatief van 175 gram, die ook 3 euro kost dan vind ik dat een onethische keuze. Dat zou veel meer in balans moeten zijn. Hoe lang duurt het nog? Kan ik het morgen al kopen? Nee, dat zal nog wel heel erg lang duren. Want alles rondom vlees is best wel heel erg conservatief. Daar moet in Nederland heel veel gesle gesleuteld worden aan de zachte kant. Ja, op wereldschaal zouden we misschien andere problemen tegenkomen... als verregaande ontbossing, maar ook conflicten als mensen. Ik zei dat al, we hebben veel water nodig. We gaan vechten om het uh, weinige water dat nog beschikbaar is. Waar je nu tegenaan loopt... De, wat, wat Lotte dus de technocratische kant van de duurzaamheid zegt... Hoe je moet doorberekenen. Maar wat reken je dan door? Welke waarde gaan wij geven aan bijvoorbeeld schone lucht? Hoe waardevol vinden we het? Als we, als we minder fijne roet hebben, hebben we minder fijne roet doden. Hoe waardevol is dat? Dat, dat soort universele waarden... ik heb recht op schone lucht als, als burger... Hoe zet je dat om in, in, in een prijs voor een product of een bijsturing van een proces? Hoe, hoe, hoe, hoe moet dat? Ja, ik denk dat, uh, dat het uiteindelijk komt om belasten van de uitstoot. Is het toch een, een, een regulerende taak van de overheid daarin deze. Ik denk het wel. Ja, maar um, bewustzijn over dat soort dingen zal uiteindelijk wel veranderen. Roken zien we ook niet meer alleen als individuele vrijheid. En ik denk dat het besef dat je met vlees eten ook de belangen van anderen kunt schaden. Dat dat ook steeds meer door zal dringen. Nou ja, kijk, weet je, het, het punt is... En, maar dat is wel heel bazaal. Dat je als je afvraagt, als je wat gaat reguleren, hè, als je wat regels gaat stellen, of mensen daar minder gelukkig van worden. Maar hoe doe je dat in een klimaat waar de overheid zegt van minder regels en we laten de markt verbinden. Ja, maar dan, doen. De, de, ik denk dat het heel goed is dat we ook heel bazaal is moeten nadenken. Van, is nou het, het, het marktdenken, is dat het hoogste goed? Maar het gaat er ook niet om of dat je geen marktwerking meer kunt hebben, maar hoe je de markt inricht. Ja. De overheden zullen altijd een functie hebben om markten in te richten. En Bijvoorbeeld als je CO2 gaat meenemen in de prijs, wordt vlees vanzelf duurder. Dus ook minder aantrekkelijk om te kopen. En de meeste markten die zich hebben ontwikkeld in de, in de westerse wereld, hebben dat gedaan met een sterke overheid die daar randvoorwaarden aan heeft gesteld. En dat is nu niet zo? En we laten dat steeds meer los. Maar, een soort, volgens mij een soort vals idee van dat de markt per se zonder overheidsregulering moet zijn. Want ja. dat is in het verleden helemaal niet zo gebleken. Dus ja. Het is een heel belangrijke conclusie. Tijdens het gesprek met de twee wetenschappers groeide het enthousiasme bij dokter Jan. Hij luisterde aandachtig en klapte telkens in zijn handen... als zijn gedachten over de toekomst werden bevestigd door deze twee mensen. Die qua leeftijd zijn eigen kinderen zouden kunnen zijn. Dat geeft hoop voor de toekomst, zo zei hij. Onze volgende generatie weet precies hoe ze het hebben willen. Wacht maar af als zij het voor het zeggen hebben. Dan wordt er wel afgerekend met de oude economie en bureaucratische regeltjes. We zijn weer op weg terug naar Zuidwolde. Daar waar onze reis begon. Tijdens die rit praatte hij onophoudelijk en het leek alsof bij elke kilometer de wereld duurzamer werd. Het ene idee naar het andere kwam omhoog borrelen. Maar uiteindelijk was de conclusie van Jan dat een duurzame wereld begint bij jezelf. Je moet het gewoon gaan doen. Kijk, Die mensen die, die, die, denken, die durven te denken buiten de bestaande kaders. Daar heel goed over nadenken wat nu werkelijk waar is en wat niet. En dan moet je dus buiten de, de oude, oude romantische kaders durven te denken. En, uh, en dat wordt de opgave nu van de komende tijd. Dat we dat echt durven. Ja. We gaan uitstappen, we, ja. want we zijn bij jouw huisartsenpost. Ja, kijk. En dan zie je de zonneboilers en de zonnecellen al liggen. Dus... Laten we even kijken, want ja, kijken. Hier, hier wilde je de reis beëindigen. Hallo. Waarom hier... Uh... Ja, kijk, dit is, dit is een gebouw waar wij dus al onze idealen hebben ingestopt als huisartsengroep. En uh, het komt er eigenlijk om neer dat dit gebouw uh, geen gas verbruikt. Wij, wij koelen in de zomer en wij verwarmen in de, in de winter. Op basis van warmtepompen en uh, zonne-energie en zonneboilers. Je moet er even wat moeite voor doen, maar dan, uh, dan is het mogelijk. Wanneer is jouw wereld duurzaam? Als mijn uh, kinderen ook het gevoel hebben van, nou, het gaat weer de goede kant op. Wat zeggen ze tegen pa? Je bent niet wees. <laughs> je, mijn opa zei, je moet de wereld mooier achterlaten dan je me hebt gekregen. Dat had ik zo gedacht. Met vleugeltjes van keuze vet, vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Deze prachtig mooie dag. In de patatbak van de dokter. Het werd gemaakt door Johan Dibets, Techniek Mino Remmers, Eindredactie Anton de Goede. En deze documentaire kwam klimaatneutraal tot stand. Met mede mogelijk gemaakt werd hij door zon, regen en wind. Goed, is het nu tijd om ons aan te sluiten bij de conclusies van Jan Nikkels? Ik zou zeggen, laten we dat gewoon gaan doen. Maar we hebben natuurlijk wel het probleem van die hoge. We hebben de politiek benaderd, we hebben de vraag voorgelegd aan het CDA. Gerda Verburg gaat daarover en zij heeft nog geen standpunt. En zij denkt er nog over na hoe zij dat moet verwoorden. Dan maar eens even de grootste oppositiepartij geraadpleegd. Goedenavond, Diederik Samson. Goedenavond. Hallo. Je hebt het verhaal gehoord. Ja. Um, het is toch prachtig, deze bio-based economy op basis van koolzaad? Ja, het is meer dan alleen prachtig. De biobased economy is, is datgene waar wij over 30 jaar ons geld mee moeten verdienen. Als de gewone fossiele koolstof op is, dan moet je van koolstof van biologische oorsprong verder gaan. En daar kan Nederland enorm veel mee. De haven van Rotterdam is het grootste koolstofknooppunt van de wereld. Mm -hmm. Op dit moment allemaal nog fossiel. Maar als we dat op tijd weten om te bouwen naar een biobased knooppunt, ja, dan kunnen we daar met z'n allen en onze kinderen veel, veel plezier van beleven. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze economie. Maar nou is de koolzaadolie, ik denk niet dat we daar dan tegen die tijd nog steeds mee bezig zijn. Want denk je dat het dan alweer achterhaald zal zijn? Ja, die, die dat hoop ik eigenlijk wel. Ja, als, als we namelijk dan tegen die tijd nog steeds met koolzaadolie zitten, dan hebben we iets niet goed gedaan. Dan hebben we onze innovatie stilgezet. Want koolzaadolie, dan heb je het over de eerste generatie biobrandstoffen. Mm -hmm. Die is nodig. Ja. Of ik moet eigenlijk zeggen, die was nodig. Uh, want we zitten op dit moment net in het keerpunt. Maar uh, het zijn toch nou, prachtige tweede, pioniers, die, die ja, en die, die, die, ja. die mensen heb je toch nodig om, om iets in gang te zetten? Oh ja, ja, absoluut. En als zij er niet waren geweest, was er ook een hoop minder uh, gebeurd. Want dit soort bikkels, ik ken ze natuurlijk... omdat ze ook Den Haag een aantal keren hebben bestormd, uh, figuurlijk. Um, uh, die heb je absoluut nodig. We maar jij hebt zelf vroeger einde... ook op constant gereden, toch? Or niet? Uh, sorry? Jij hebt zelf vroeger uh, toch ook op constant nou, olie gereden? <laughs> Gevaren. Uh, Gevaren? Ik werkte bij Greenpeace en wij waren natuurlijk al snel... Uh, ...bezig met de vraag, God, in onze eigen bootjes gaat toch ook gewoon diesel? En dat is eigenlijk ook heel vervelend. En ja. zodra die koolzaadolie ook maar een beetje beschikbaar kwam... ...toen was het nog heel rudimentair allemaal... ...toen uh, hebben we onze dieselboten overgeschakeld op uh, koolzaadolie... ...waardoor je twee keer zeeziek werd, zeg ik maar. want één keer door de golven en één keer door de, <lacht> door de patatlucht. Uh, maar goed, je voer wel milieuvriendelijk uh, over, de, over de zee. En dat was dan weer mooi. Maar goed, ook dat stoot een beetje aan. Het, is, het gaat dan echt over de eerste generatie biobrandstoffen die nodig is... om ervoor te zorgen dat mensen überhaupt gaan nadenken over alternatieven. Over, uh, die nodig is om ervoor te zorgen dat de overheid uh, dingen gaat doen. We hebben ook een tijdje, mag ik zeggen, gerommeld met uh, accijnsvrijstelling... voor bepaalde projecten. Mm het -hmm. is allemaal wel erg marginaal. En ik heb een aantal keren overigens samen met het CDA toenertijd nog geprobeerd om die accijnsvrijstelling uit te breiden. En het ja. argument was altijd, het mag niet van Europa. Nee. Nou, want dat ja, was inderdaad ook... bij Duitsland ook zo, hè? Ja, en die ja. Duitsers hebben natuurlijk een tijdje gedaan alsof hun neus bloedde... maar zijn uiteindelijk met hun neus wel tegen de muur gelopen. Het, het, kan, het mag ook niet van Europa. En er zijn ook betere, andere methodes om het te stimuleren. Dan moet je dat natuurlijk wel doen, want als je uiteindelijk niks doet... Ja, dan snap ik de boosheid van de dokter wel. Maar die Lotte Asfalt, die ook dan zegt van, uh, we, we hebben een stu meer sturende overheid nodig. Ik denk ja. dat jij het daar volledig mee eens bent. Ja, daar ben ik het mee eens. En eigenlijk is de beste manier om het te sturen, is een verplichting invoeren. Gewoon verplicht laten bijmengen in de gewone brandstof. Omdat dat de snelste manier is om, om veel biobrandstof te introduceren. Die verplichting hebben we ook, maar die is nog maar heel klein. Dat is nu 1 of zo? Ja, of het is inmiddels iets meer. Het is 3 en het wordt dan 4 ergens rond uh, volgend jaar... Maar um, ik moet er wel bij zeggen, ik had een ambitieuzere verplichting uh, in gedachten. En die heb ik ook geregeld een paar jaar geleden. Maar die moesten we weer terugschroeven. Juist omdat biobrandstoffen ook nog wel een aantal nadelen hebben die we eerst ook nog even moeten oplossen. Ja, dat was die palmolie. Palmolie, ja. maar ook diesel is niet zonder nadelen. Um, eigenlijk moet je uh, in zijn algemeenheid zeggen dat zodra je landbouwgewassen moet verbouwen om een tank te vol te gooien met benzine, mm -hmm. uh, dan klopt er iets niet. Je kunt biodiesel of biobrandstoffen ook maken uit, uit houtachtige gewassen. En daar heb je veel minder landbouwgrond voor nodig en veel minder uh, oogstmachines en zaaimachines en kunstmesmachines. Uh, en dan ben je dus op een veel milieuvriendelijkere manier biobrandstof aan het maken. Dat is die tweede generatie. En die moet nu wel echt snel doorbreken. Daarvoor is ook wel weer overheidsbeleid nodig. Yeah. En helaas, ja, we zitten nu in een... Uh, slecht tijdperk uh, wat dat betreft. Dat is jammer, maar goed, niet getreurd. Uh, het wordt wel weer beter. En uh, voor die tijd moeten we een boel uh, op de rails hebben. Nou, het wordt dus allemaal vervolgd. Mag ik jij hartelijk danken, Direct Samson. En heel veel succes. En keep wel. up the good work! Dank je wel We gaan luisteren, dames en heren. En niet omdat hij dinsdag 70 wordt, maar gewoon omdat ik dacht aan dit nummer bij het horen van de documentaire naar Bob Dylan.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 To park and it. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't lift. Twenty years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kids, they keep it all hid. Oh, jongens, wat is er toch een virtuositeit in taal. Geweldig. Bob Dylan, 1965, The Mediterranean Homesick Blues. Het is tijd voor Als de Dag van Gisteren. Dat is een serie over momenten die het leven op hun kop zetten. Na de danser van vorige week, die uitgedanst was op een dag, lukte het niet meer. Vandaag een zwemmen in De Nederrijn. Niek is de jongste van drie en heeft een tamelijk ingewikkelde gedragsstoornis. Bijvoorbeeld heeft hij de eerste vijf jaar van zijn leven niet gepraat. Hij is ook heel schuw en heel houterig. Ook in zijn motoriek. En dat heeft betekend dat hij echt niet kon leren zwemmen. Ja, dus dan moet je je voorstellen dat je twee jaar lang twee keer per week in het zwembad bent. Dat je daarna naar een speciale school gaat. Dat je daarna naar een school gaat. Waar ze ook gewend zijn om gehandicapte kinderen te leren zwemmen. En dat je uiteindelijk een privéleeraar in de arm neemt... en een privézwembad afhuurt om hem echt privéles te laten krijgen. Hij is nu 15 en nu doet hij een, uh, nou ja, een vertederende schoolslag. Dat, dat, Zover zijn we nu. Ja. En hij zei recent notabene... ik denk dat ik eens maar eens een echt A-diploma ga halen. Want hij weet zelf wel dat het een beetje een privé-A-diploma is. Dat is wel leuk. In de zomer van 2004, die augustusdag was een hele mooie dag... gingen wij naar een vriendin van mij die kleinere kinderen heeft dan de mijne. En die woont in, bij een plaatsje bij de Nederrijn. En haar, daar haar leven lang gewoond heeft, dus die ook de rivier heel goed kent. Ik ben ervan uitgegaan dat uh, zij de rivier goed kent. Zij is ervan uitgegaan dat mijn kinderen ouder zijn dan de haren. Dat mijn kinderen allemaal een A-diploma zouden hebben. Je voorstel, als je een vriendin hebt die bij een rivier woont... en die zegt, zullen wij uh, op de rivier gaan zwemmen... dat je denkt, nou, zij zal wel weten wat ze doet. Hè, wie ben ik dan om te zeggen, van, nou, dat zal wel gevaarlijk zijn. Begrijp je? Ja. Wat er toen gebeurde, heb je opgeschreven? Ja. Dat heb ik in de tijd opgeschreven... omdat het voor mij een heel... Uh, nou, dieper in je gevoel kan je wat mij betreft niet komen... dan wat er toen gebeurde. Mm. Een vriendin van mij oppert het plan om te gaan zwemmen in de Nederrijn... bij de uiterwaarde van Wageningen. Zes kinderen in de kofferbak. Zes kinderen waarvan er drie geen diploma... en eentje, mijn Niek, na vijf jaar les en vijf jaar op rij zakken... van mij een sportinstructeur cadeau kreeg... die hem watervrij kreeg en hem iets van een schoolslag bijbracht. Hij ploetert het nu in elk geval opgewekt door het water. Vindt duiken heel leuk. rugzwemmen is niks. Dat doet te veel pijn aan zijn oren. Maar goed, hij verdrinkt niet, hij ploetert en hij vindt water leuk. Ik ben trots op wat hij niet te min bereikt heeft. Ikzelf vind water erg nat, meestal, en koud ook. Geniet er vooral van dat andere genieten. Het zal een uur of half acht geweest zijn... toen Marjan voorstelde dat wij tweetjes eens even naar de overkant zouden zwemmen. Het verkeer dat ik tot die tijd langs had zien komen... bestond voornamelijk uit een irritante en zeer luidruchtige jetskier... met een te hoog testosterongehalte... Een paar zwemmers en een paar roei- of speedbootjes. Wij begeven ons de water. Tim, mijn oudste, gaat mee, geen punt. Dat is een wereldzwemmer met vijf diploma's. Maar Nick wilde ook mee. Een kind met zo'n moeizaam zwemverleden kan je dat niet weigeren. Vanzelfsprekend, en ik schatte de afstand op 300 meter. Dus ik dacht, nou, als hij te moe is voor de terugtocht, dan trek ik hem dus nooit zelf. Na een kwartiertje zwemmen bereiken wij ongedierte de overkant. Niek houdt zich goed, maar zwemt wel tergend langzaam. Ik blijf dicht bij hem in de buurt. Tim en Marjan zwemmen voor ons uit. Langzaam zwemmen is net zo vermoeiend als slenteren, weet ik nu. Na een verkenningsrondje op de andere oever vangen wij de terugtocht aan. De andere weer voor ons uit, Niek en ik thans nog langzamer erachteraan. We zijn nog niet halverwege. Of wat komt er plotseling de bocht om? Ik geel naar Marianne. Redden we dat? En ze roept terug. Harder zwemmen. Terug had geen zin meer. Afstandsgewijs, ook dat zag ik meteen. Nu geen paniek. Vooral geen paniek en Nick op tempo krijgen. Niek bleek plotseling op zijn rug te durven zwemmen en een rugkrol uit te proberen... die hem, althans kortstondig, iets meer tempo gaf. Ik wilde vooruit, maar ik hield in en in... terwijl de aak steeds maar groter werd. En Marian begon te zwaaien naar een voor ons onzichtbare kapitein... om aan te geven dat er zwemmers waren. En ik maar praatte tegen Nick. Het gaat goed. Ga door. Hou vol. Je doet het prima. Kom maar. Ga maar door. Op je rug. Mama houdt de boot wel in de gaten. Maar hij werd zo groot, die boot. Zo groot. En hij ging zo hard. Zo hard. Ik zie hem zijn neus ietsjes van ons afdraaien... maar hij komt dichterbij en dichterbij... En dichterbij, Nik hou vol. Harder, jongen, je moet harder. Pak maar met arm maar. dan geef ik je vaart. Ja, en jijzelf, je bent helemaal niet in. Je alleen maar geconcentreerd op dat kind. Terwijl dat enorme ijzeren ding, want dat is vanuit het water heel hoog. Heel erg hoog. En het kind hapte steeds meer water en kon zijn ogen niet van de aak afhalen. En dreef buiten mijn bereik. Ik ging terug. Ik grijp hem, geef hem nog een flinke zet naar voren. Ik zie het berichtje in de kolom, kleine berichtjes van de krant al. Een moeder en haar tienjarige zoontje zijn zaterdag in de Nederrijn overvaren. De schipper kon ze niet meer ontwijken. Einde niet, Keneliaan. Roemloos. Niemand, niemand zou ooit geweten hebben dat het berichtje over ons ging. Het passeert ons op volle kracht nog geen twee meter van ons vandaan. Mijn hart klopt ongeveer overal waar hij normaal niet klopt. Het geruststellende achteraf vind ik dat je als moeder kennelijk... in panieksituaties bij het kind blijft. Het komt eenvoudig niet in je hoofd op je eigen achtje te redden. Dat is ongetwijfeld een natuurlijke reactie... maar het is wel eens goed te merken dat het inderdaad zo werkt. Het is gewoon geen optie. Het echt fantastische nieuws vind ik dat Niek zich zo goed gehouden heeft... Hij ging ervoor. Hij kon plotseling dingen. Angst geeft vleugels, maar hij deed het dan toch maar. Ik was zo trots op hem. heb hem dat ook luid gezegd. En ja, hij had inderdaad begrepen dat het er gedurende heel even dan toch erop of eronder was geweest. En dat hij dat zelf had weten te voorkomen. Maar nooit meer, alsjeblieft. Nooit meer. Als de dag van gisteren. Het werd gemaakt door de T-forma Techniek Martin Koldijk. Wat een verhaal zeg. Goed afgelopen, gelukkig. Volgende week de documentaire Ik Weet Je te vinden over stalking. Na een relatie van 16 jaar valt Lucienne als een blok voor haar nieuwe liefde. Haar nieuwe liefde die haar overlaat met bloemen en lieve sms'jes. Maar na drie weken blijkt toch wel dat zijn liefde een beetje afwijkend is. En haar nieuwe romance is het begin van een jarenlange nachtmerrie. Een obsessieve stalker, dat blijkt hij namelijk te zijn, haar nieuwe liefde. Hij belt nachtenlang aan bij haar flat, besmeurt haar auto met bami. Een spannende achtervolging in haar auto totdat het ten slotte... ...escaleert. Dat volgende week stalking. En mocht u willen reageren, dames en heren, uiteraard, dat kan. Op twee manieren. Redactie, aanbestaatje hollanddoc.nl Of op, uh, surft u naar onze site www.hollanddoc.nl radio. En dan kunt u daar ook een reactie achterlaten. En alle oude uitzendingen terugluisteren. Zich abonneren op de Bijlo-post. Dat kan ook. En daarin vertel ik u altijd op donderdag wat wij de komende week gaan doen. Nou ja, we zijn er doorheen. Volgende week uh, stalking. En nu zometeen op deze zender de sport. Met de play-offs van de eredivisie. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dat totaal niet gevolgd. Ik ga dat volgens zometeen fijn in de auto's even beluisteren. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag, ja, dag, dag, dag, dag, dag.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 Dit is Radio 1.